Se è, è andata via Laura non è più cosa mia e stai così qua e mi chiedi perché l'amo se niente più mi...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 Die partijen hebben samen een nipte meerderheid van 76 zetels. PVV-kamerlid Brinkman gaf gisteravond de garantie dat hij bij de PVV blijft... ook als de partij afziet van verdere democratisering. Daarmee komt hij tegemoet aan VVD-leider Rutte... die duidelijkheid wilde over de positie van Brinkman binnen de PVV. Justitie vervolgt drie filiaalmanagers van Albert Heijn to go wegens discriminatie. Ook een medewerkster op het hoofdkantoor van Servex, de eigenaar van de winkels, wordt vervolgd. De vier zouden hebben geprobeerd personeel van Marokkaanse afkomst te weren. De verdachten kunnen volgens het OM maximaal een jaar cel krijgen. Een overstroming in de Amerikaanse staat Arkansas heeft zeker 16 kampeerders het leven gekost. Ze stonden op een camping die plotseling werd weggespoeld door het kolkende water van twee nabijgelegen rivieren. Dat gebeurde nadat er in een paar uur tijd 15 centimeter regen was gevallen. De meeste gasten van de camping in Arkansas lagen nog te slapen. Op Terschelling is voor de 29e keer het Oerolfestival begonnen. Dat gebeurde met de presentatie van het Manifest van Terschelling, geschreven en voorgedragen door de dichter des vaderlands Ramzi Nasser. Het manifest gaat over de waarde van de kunsten en werd overhandigd aan Kamervoorzitter Verbeet. Tien dagen lang zijn op Terschelling theater- en muziekvoorstellingen te zien. Het thema is dit jaar zilte luchtspiegelingen. Ook de tweede wedstrijd op het WK in Zuid-Afrika heeft geen winnaar opgeleverd. In het duel tussen Frankrijk en Uruguay werd niet gescoord. Vandaag staan er drie wedstrijden op het programma. Zuid-Korea tegen Griekenland, Argentinië tegen Nigeria en Engeland tegen de Verenigde Staten. Het weer, hier en daar Nevel of een mistbank die snel oplost. Daarna is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 16 tot 21 graden. Morgen veel bewolking en een graad of 19. Daarna meer zon en iets warmer. Dit was het nos journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, heeft het. het al 20 jaar. En jij, jij beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu de nacht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 I think about it Hearing your name, uh, and no matter where I'm at, girl you make me wanna sing. Uh, Whether a bus or a plane, or a car or a train, uh, no other girl's on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls yeah. all over the world. Oh, no I could be chasing, but my time would be wasted. Why? Why?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 www.zfmzandvoort.nl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 Zonder te weten wat je verwacht. In het midden van de nacht. Ik ben op zoek naar een man die me kan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 Sei che pretendi in fondo scusa in cambio tu che dai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 He opens the door, he's got the a... It's one, two, three I love you, baby, honestly I want to dee dee dee